AWB Verkeersinformatie. Een voetbalfile op de A16, Rotterdam-Breda. Er is straks een oefen Interland in de Kuip. En dat is de merk op de parallelbaan van de A16. Er staat voor de afrit rotterdam 3 km file. Mensen die niks met voetbal hebben of die file willen ontwijken... die kunnen uitwijken via de hoofdrijbaan. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ben ik weer...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 Zometeen praat ik met journalist Jacqueline Maris... die de gruwelen van Taylor met haar eigen ogen heeft gezien. Maar we beginnen vandaag met de malaise in de bouw. Het blijft slecht gaan in de bouw. Afgelopen kwartaal daalde de omzet met 9%. Er gingen kwart meer bouwbedrijven failliet. Er is weinig zicht op verbetering... want er worden maar heel weinig opdrachten gegeven voor nieuwe bouwprojecten. Ja, en dat betekent dus in het eerste kwartaal van 2012 367 bouwbedrijven failliet. En bij zo'n faillissement komt dan altijd een curator om de hoek kijken... En die hebben we hier in, uh, in de studio. Marcel Teunis, goedenavond. Goedenavond. Al 25 jaar curator bij Stijn Advocaten in Zwolle. U begeleidt op dit moment Hekkerts bouwbedrijf uit Zwolle... na een faillissement uh, in mei. Uh, ja Drukke tijden dus en ook heel veel bouwbedrijven. Hoe komt dat dat juist die bouwbedrijven nu ook failliet gaan? Ja, hoe komt dat precies? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we natuurlijk uh, door de economische crisis... aan de ene kant zie je dat er weinig particuliere woningen gebouwd worden... Maar dan zie je ook dat er weinig kantoren gebouwd worden. Als je ziet wat er op dit moment in Nederland leeg staat aan kantoor... we hebben vorige week de ellende meegemaakt van Eurocommerce... een van de grootste verhuurders van kantoorpanden in Nederland. Het is het, ja er wordt niks gebouwd. Nee, er zijn en, geen opdrachten. En de een naar de ander valt dan om. Ik kan me zo voorstellen dat er ook een soort domino-effect optreedt, of niet? Ja, je ziet dat het is een soort keten is. Je merkt eerst dat de architecten komen, want er zijn geen opdrachten. Op een gegeven moment komen de aannemers... en vaak aan het einde van de rit zie je de, de installatiebedrijven. Ja, en de bouwbedrijven dus. Ja. ja. ja. En, en uh, uh, wanneer komt u dan als curator om de hoek kijken? Ik kom om de hoek kijken op het moment dat er een faillissement wordt uitgesproken. Dat kan... Op op aanvraag van een of meer crediteur... maar er ook een eigen aangifte zijn. En dan wordt ik door de rechtbank aangesteld. Ja, en, en wat betekent dat dan concreet? Dan wordt u aangesteld en dan moet u degene zijn... die naar zo'n verhiedbouwbedrijf toe Ja, dan toestart. moet je op dat moment het werk waar je mee bezig bent laten liggen... en uh, naar het bedrijf toe gaan. Dan, dan ga je in gesprek met de bestuurders. Je laat een inventarisatie maken wat er aan activa is... Want Vaak verdwijnen nog wel wat spullen in, de, in het begin van zo'n faillissement. Dus ja, dan wat moet je bedoelt u laat... daarmee dan? Ja, dat spullen verdwijnen. Dat of leveranciers spullen opkomen halen... of uh, boze werknemers nemen spullen mee... Dus daar moet je wel voor waken. In het begin van het twijfje moet je echt opletten. Ja, dus u moet echt inderdaad uw, uh, uh, uh, het werk waar u mee bezig bent... uit de handen laten vallen, ja, want er ja, is haast bij eigenlijk. Er is haast bij geboden, ja. Je ja. wordt door de rechtbank gebeld. En je moet in feite dezelfde dag uh, naartoe gaan. Ja, en hoe, hoe uh, staan ze dan op u te wachten? Ik bedoel, dat, dat, dat, ze zijn eigenlijk niet blij met u, denk ik, hè? Nou, dat ligt eraan. Soms dan, dan is, is, er, is, er een, is er een voorbereiding plaatsgevonden. Bij Heckert, waar ik nu curator ben... Wist, wist het personeel bijvoorbeeld dat het ging gebeuren. Maar vaak kom je ook dat de mensen niet eens weten dat er een faillissement is. En dan zien ja, dan je, zo, dat, zie je dat soort overval, ja. Ja, dan komt u daar binnen en dan zegt u... Ik ben, ik, de, curator ik ben de curator en dan ja. weten zij wel hoe laat het is. Ja, ja, ja. Vreselijk, of ja, niet? Vreselijk. Ja, vreselijk. Want een van de meest vervelende kanten van het werk is dat je vaak... Ja, je moet het personeel ontslaan. Ja, ja dat is heel naar. Wij, wij wilden vanavond, want u bent onze gast... maar wij wilden eigenlijk ook nog wel praten met mensen van zo'n failliet bouwbedrijf... Die lieten ons toch weten dat ze dat heel ingewikkeld vinden. We hebben gesproken vandaag met bedrijven die bijvoorbeeld uh, uh, 99 jaar bouwbedrijf ja. zijn geweest. Uh, we vonden uiteindelijk wel Klaas Haasjes van Hekkerts, waar u de curator bent, bereid om commentaar te geven. Hij ging uh, deze maand dus failliet. Hij wilde wel een, een korte quote geven, zoals wij dat dan zeggen. Laten we even luisteren naar wat hij zei over zijn faillissement. Ja, je gaat door een hel. En het is bijzonder triest. Uh, als ondernemer uh, wil je er gewoon niet aan om op te geven. Dat, uh, dat heb je ook van jongs af aan al met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn vader was ook ondernemer. maar was 24 uur met de zaak bezig. En uh, doorzetten zei hij doorgaan. Je vindt ook uh, dat je gewoonweg niet kunt maken om te stoppen. Tegenslagen horen er ook bij in het leven. Maar uiteindelijk wijzen het de omzetcijfers... Uh, die je dan aangereikt krijgt door, door deskundige mensen om je heen... die wijzen gewoon uit dat het echt niet meer kan. En uh, als je dan echt niet meer onderuit kunt... moet je gewoon zorgen dat je alles zo goed mogelijk uh, regelt. Je medewerkers erover informeren. Hoe vervelend het ook is, die mensen uh, ja, uh, krijgen een, uh, er ook uh, uh, pijn van in hun, uh, in hun ziel. En uh, ja, nogmaals... Uh, dat als je s'avonds weer naar bed gaat en je legt je hoofd op de kussen... dat je het idee hebt dat je er alles aan gedaan hebt. En daar ben ik van overtuigd dat ik er alles aan gedaan heb met de mensen om me heen. Klaas Haasjes was dat van Hekkerts Bouwbedrijf. En u bent de curator van hem, Marcel Teunus. Hij heeft het uh, over uh, ja, een hel. Dat kan ik me voorstellen. Want je, je, je leven verandert natuurlijk. Van een op het andere moment uh, sta, sta je, ben je zonder werk, je bent zonder bedrijf. En meneer Haasjes was ook een, een, een welgezien figuur in Zwolle. Hij bemoeide zich ook met het, met het verenigingsleven. Hij was sponsor van FC Zwolle. Hij was sponsor van Landsteden Basketbal. Dus het was een, een geziene man. Ja, en, en u komt dan in die hel terecht als curator, hè? Ja, ik zie dat niet als een hel, maar je maakt er ook met emoties mee. We hebben nou, we horen emoties van de, van de voormalige besturen. Je hebt ook te maken met de emoties van de werknemers. Bij dit bedrijf heb eh, je te maken met werknemers met een heel lang dienstverband. 30, 40 jaar. En dan is het triest, vooral ook omdat er sommige mensen waren. die hadden in het kader van een soort prepensioen. hadden ze uren, 14, 1500 uur gespaard. om eerder met pensioen te komen. En dat is allemaal weg. Ja, want dan, dan komt zo iemand natuurlijk bij u, u als cura curator. Ik en moet zegt. ontslaan. Ja, en, u, en, en dan zegt die man natuurlijk van... ja, maar ik heb nog 1500 uur of 1600 ja, ja. uur gespaard. En, en dan moet u dus, wat zegt u dan? Dat is dan weg. Dat, meestal gaat dat in overleg met de bedrijfsvereniging, het UWV. Je organiseert een middag of een ochtend... waarin je alle mensen bij elkaar roept in de kantine... Daar zijn mensen van de vakbond bij, van het UWV. De formulieren worden ingevuld, zodat de mensen zo snel mogelijk voor een uitkering in aanmerking komen. Want ze hebben ook rechten. Ze hebben recht op een uitkering over de opzichttermijn van de arbeidsovereenkomst. Ze hebben recht op uh, bedragen die in het, waar ze in het verleden nog recht op hebben. Vakantiedagen die niet zijn uitgekeerd. Maar in het geval van die gespaarde uren, ja, er worden misschien 100 uur uitgekeerd en de rest is weg. Mm. En, en wat zegt zo'n man dan tegen u? Wordt hij dan boos? Aanvankelijk is hij heel verdrietig, die man met tranen in de ogen. De volgende dag belt hij je, dan is er wat boosheid. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, boosheid? Ja, boosheid. Uh, wat is er gebeurd en waarom overkomt mij dat nou? En ja, ook verwijten natuurlijk naar de bestuurders. Ja. Dat merk je natuurlijk ook. Ja, wat zeggen ze dan? Ja, het is de schuld van de baas. En hij heeft niet opgelet. En hij heeft dit niet gedaan. En hij heeft dat niet goed gedaan. Maar... Het is natuurlijk een complex van feiten die tot, tot, tot dat faillissement hebben geleid. Ja, en, en, en dan zit u daar als curator. En wat zegt u dan tegen deze mensen die toch ten einde raad zijn? Hè? U zegt het al, 30, 40 jaar daar gewerkt hebben. Ja, ja wat moet je tegen zo iemand zeggen? Je, bedoel, je, je moet hem ook geen valse beloften doen. Het enige wat je kunt zeggen... Ja, de bedrijfsvereniging heeft een bepaalde verplichting... om bepaalde zaken, over, verplichtingen, loofverplichtingen over te nemen. En voor de rest kunnen ze wat er overblijft indienen in het faillissement. Ja, dan zeg ik ook eerlijk tegen de mensen. Er zijn een aantal crediteurs, zoals de fiscus en de bedrijfsvereniging... die in voorrang hoger zijn. Dus van een uitkering, daar komt het niet van. Nee. En dat moet je ook eerlijk tegen de mensen zeggen. Ja, is dat moeilijk? Dat is moeilijk, ja. ja. Wat vindt u daar moeilijk aan? Ja, je ziet de mensen. Je ziet de, de, de emotie bij de mensen. Je, je, je, je hoort, mensen hebben met hart en ziel voor het bedrijf gewerkt. Iemand die zelfs uh, tegen beter weet... en het advies van de bedrijfsarts door is blijven werken... omdat die... Ja, mensen hebben 25, 30 jaar bij Hackard gewerkt. En dat was toch wel een begrip in Zwolle. Dat is een, een familiebedrijf, wat langs wat overgegaan. Meneer Haasjes is daar als werknemer begonnen, als metselaar. Dan had ik nog een foto van mijn bedrijf waar hij de gouden troffel heeft gewonnen. Hij heeft in de loop der jaren de aandelen overgenomen en het gaat mis. Ja. Dat is triest. Ja, en dat, dat, dat is, dat, dat, bedoel, wat doet dat dan met u persoonlijk? Want u bent curator, u moet dat allemaal uitvoeren. U moet al die, eigenlijk dat, dat, al die slecht nieuwsgesprekken voeren ja, met die mensen. Ja, ja. Gaat u daar ook uh, vervelend van naar huis laten? Nee, op ik ga er niet vervelend van naar huis. Nee, dat zou ook niet goed zijn. Want je moet natuurlijk ook wel opletten wat voor je, je taak als curator is. Je staat er voor de crediteuren in principe. Maar dat zijn ook die werknemers, die zijn ook crediteur. En daarin moet je iedereen eerlijk adviseren en informeren. En dat betekent dat het een slechte boodschap is, moet je die ook vertellen. Ja, en, en dat is niet zo dat u daar inderdaad zelf wakker van ligt? Nee, ik lig er niet wakker van, nee. Nee, nee. nee. want dan, u zegt, dan zou ik dat werk ook niet kunnen doen? Dan moet ik iets anders gaan doen, ja. ja. ja. En het is toch een beetje, voor de eens een zijn dood is de ander een brood? Nou, zo zie, zo zie ik het niet helemaal. Ik zeg altijd maar zo er is toch eentje die het werk moet doen? Ja, en dat bent u in deze. Ja. Ja. En bent u dan ook steun en toeverlaat voor bijvoorbeeld de baas? Hè? Want u zegt, ze hebben natuurlijk allemaal commentaar op de baas. Die heeft het dan fout gedaan. Uh, uh, u, u staat daar ook namens die baas. Ik bedoel, krijgt u daar dan een band mee in, in, in de loop tijd? Nou, dat krijg je, je krijgt er geen band mee. Want je moet, een van de taken van de curator is natuurlijk om te gaan kijken... wat zijn de oorzaken van het faillissement geweest? En dat zou kunnen. Uh, mismanagement. Dus dat de, de, de, de baas of de bestuurder ja, de zaak niet goed heeft geleid... Was dat hier ook het geval? Dat, dat, daar, daar kan ik nog geen oordeel over geven. Want het faillissement is drie weken geleden uitgesproken... waar we mee bezig zijn geweest om zo smoedig mogelijk te kijken... of we tot een doorstart of in ieder geval een activa-transactie konden komen. Dat is gelukkig gelukt. Er is een bouwbedrijf uit, uit de buurt die heeft de activa overgenomen. Die, heeft, die zet in feite de werkzaamheden voort. En die heeft twaalf mensen in dienst genomen. Nou ja, ja, dus er is een doorstart gekomen en ja. dat is iets waar u zich dan natuurlijk ook gelijk... Daar concentreer je op in het begin, want ja, bij een bouwbedrijf heb je te maken met onderhanden werk. Ja, dat loopt tussen je vingers weg natuurlijk als je niet, uh, niet snel handelt. En later ga je kijken, ook aan de hand van de administratie, er gaat de jaarrekeningen bestuderen. Je hebt gesprekken met mensen van ja, wat, is nou, wat zijn nou de oorzaken van het faillissement? Want het is vaak natuurlijk niet alleen de economische crisis, Want waarom gaat de een failliet en de andere niet... Nee, dus ja. Vaak zijn er meer dingen aan de hand. Maar het ene bedrijf kan een economische crisis nou net wat ja, beter aan... Ja, dan het andere bedrijf. Ja, ja, ja. Ja, ja. U bent eigenlijk een soort uh, EHBO bij faillissementen, zou je kunnen zeggen. Nou, Ik weet niet of je dat moet zien als EHBO. Ik heb, ik heb, ik heb dus een duidelijke taak. Ik moet, uh, ja, ik, moet, ik moet de boedel afwikkelen. Dus ik moet proberen om Activa in de boedel te krijgen. En dat uh, uiteindelijk uh, als het, uh, onder de crediteuren weer te verdelen. Ja. Ja. Een soort liquidatie. Ja, en, en, en wat vindt u zelf nou zo mooi aan dit, uh, aan dit vak? Het mooie van het vak is dat ik... Uh, de, de, ja, nu heb, heb je te maken met een aannemersbedrijf. Ik ben onlangs ook curator geworden in een faillissement... Uh, waarin men tiekdekken op hele luxe schepen monteert. Uh, ja, je krijgt een gekste faillissement. Ik ben van een gehaktballenfabriek uh, curator geweest. Ik ben zelfs in het verleden curator geweest van een, uh, van een, van een seksclub. Dus het, nee. Dat is het leuke van het werk, dat je... Ja, de ene keer is het een aannemersbedrijf en de volgende keer uh, sta je in een ja En wat doet u dan het liefste als u kijkt naar de verschillende... Uh, uh, uh, uh, ja. ja Dat maakt me niet zo uit. De, juist het, de, de, de verschillende kanten vind ik leuk. dus De ene keer net wat ik zeg, dat het aannemersbedrijf. En de andere keer heb je te maken met een uitzendbureau en uh, ja, de ja En het leuke in het werk is toch altijd dat je uiteindelijk tot een doorstart komt... waardoor uh, ook een deel van het werkgelegenheid dus behouden blijft. Ja, ja, want dat is eigenlijk wel... Ik bedoel, wanneer vindt u dat u het lekker heeft afgewikkeld... als die doorstart er is en als er inderdaad nog wat mensen een baan uh, overhouden? Of, of bedoel, heeft u daar ook uh, voor- of uh, nadelen bij? Je moet wel voorzichtig zijn met, om alleen maar naar de werkgelegenheid te kijken. Je, uiteindelijk, je taak is om... Je zit daar voor de, alle crediteuren, dus ook voor die leverancier... die goederen geleverd heeft en die niet betaald is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat hij wellicht nog een uitkering kan krijgen. Ja. Dus de werkgelegenheid is wel belangrijk, maar niet het belangrijke steun. Je mag, mag niet alleen eh, op basis van de werkgelegenheid die beslissing nemen om door te starten. Nee. Hoe lang doet dat al 25 jaar, ja. uh, Gaan we nu een hele drukke tijd tegemoet voor u, gezien de economische malaise? Ja, het is altijd wel druk geweest, maar op dit moment is het wel heel erg druk. Ja. Ja. Nou, ik wens u veel succes uh, bij dit uh, toch wel sombere werk af en toe. Het is niet somber, valt nee? mee. Goed, u houdt het in ieder geval een hele lange tijd vol. Bedankt voor uw komst naar twee dingen. Marcel Teunus, al 25 jaar curator bij Stijn Advocaten in Zwolle. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Charles Taylor, de voormalige president van het Afrikaanse land Liberia... is vandaag veroordeeld tot 50 jaar cel. De misdaden die hij met zijn rebellen pleegde in de jaren 90 en begin 2000... schokten de hele wereld. Charles Taylor. Eind jaren 80 probeert hij met een rebellenleger de macht in Liberia te grijpen. Een jarenlange burgeroorlog volgt. En in de jaren 90 hitst hij in buurland Sierra Leone rebellen op... en bewapent hen met geld uit de handel in bloeddiamanten. Kindsoldaten onder invloed van drugs terroriseren de bevolking... en hakken willekeurig ledematen af. Vrouwen en kinderen worden verkracht. In 1997, na vredesonderhandelingen, wordt hij in Liberia gekozen tot president... Maar de oorlog gaat door. Na zes jaar wordt Taylor afgezet. I will be back. Sinds 2007 staat hij terecht voor het speciale hof voor Sierra Leone. Voor oorlogsmisdaden en schending van mensenrechten. Vandaag is de 64-jarige Taylor veroordeeld tot 50 jaar celstraf. Ja... Jacqueline Maris van VPRO Bureau Buitenland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik zeg je, want we hebben samengewerkt, Dus dat is dan zo ingewikkeld om u te gaan zeggen. Dat vind ja. je vast goed. Uh, je bent heel veel in Liberia geweest. En in Sierra Leone. Je hebt daar veel reportages gemaakt. Die heb ik heel vaak nog aangekondigd. Ja. En altijd uh, zitten luisteren van, van... Jeetje, je moet het maar durven. Om uh, met je poten in het bluswater te gaan staan. Want dat is het gewoon. En uh, je hebt ook al die gruwelijkheden en de gevolgen daarvan uh, gezien. En dan krijgt zo'n man vandaag uh, 50 jaar cel... 80 jaar geëist. Wat, wat doet dat dan met jou als, als journalist die daar dus inderdaad alles hebt gezien? Ja, ik denk van er lopen nog heel veel boeven op vrije voeten. En met name in Liberia zitten ze ook gewoon in het parlement. Uh, ze zijn dominee, ze werken aan de universiteit. Dus ik denk het is wel een beetje, die man is schuldig... ...maar het is wel een beetje Barbetje moet hangen. Ja, want er zijn er nog veel meer die eigenlijk ook zouden moeten hangen. Ja. En in Sierra Leone, het zijn twee landen die naast elkaar liggen... maar eigenlijk he, de, de stammen, de etnische groepen... die, die zwerven over die, die, die grens heen. En het zijn communicerende vaten. Het punt is dat wat in het ene land gebeurt... heeft meteen effect op het andere land. Dus zoals je kan meest tweeling. Ja, een soort meest tweeling. Ze zijn verdoemd tot elkaar. En het, uh, in Sierra Leone heb je dus wel een tribunaal gehad. Daar is hij nu voor veroordeeld. Met als gevolg dat de, de top van die, die rebellenleiding... dus echt uh, oude, machtige mannen... De helft is vermoord of heeft hartaanval gekregen in de gevangenis. De grootste leider. Er zijn er op de vlucht. Charles Taylor heeft er zelf nog een omgelegd, zegt men. Die te veel zou weten en wilde gaan praten voor het tribunaal. En dat is dus in Liberia zelf niet gebeurd. Dus daar is, is, zitten gewoon heel veel kompanen van hem... of vijanden van vroeger in die oorlog... die zitten gewoon nog in de macht en op, op het plus. En dat is wat mij heel erg stoort. dan ja. denk ik van Als dit internationaal recht is... ik moet het het voordeel van de twijfel geven is in de babywieg nog. Ja, en en dat, dat doet dan toch ook wel wat met je. Nou, nou uh, uh, uh, heeft u dus inderdaad die 50 jaar uh, gekregen. Heb jij nou vandaag ook nog een beetje uh, reacties uh, gepeld in die landen daar bij jouw contact? Is dat mogelijk, uh, überhaupt? Ja, je kan het gewoon bellen hoor. De telefoon werkt. En uh, de, in de hoofdstad is sinds dat ze een goede president hebben uh, gewoon ook ligt tegenwoordig. Nee, maar het is natuurlijk toch een land waar het, waar het overleven nog zo belangrijk is. Je hebt een aantal intellectuelen die er wel mee bezig zijn... en die dat heel uh, bijzonder vinden, het hele proces... en het ook volgen in de krant. En Sierra Leone bijvoorbeeld leefde het natuurlijk heel erg. En nou, daar waren ook mensen toen het 26 april echt het, het, het, het schuldig... Uh, het, een heel lang verhaal van waarom die schuldig zou zijn... Uh, bekendgemaakt werd... Maar in Liberia, ja, het merendeel van de mensen overleeft. Ja. En je hebt natuurlijk, maar niet vergeten. Je hebt natuurlijk nog wel, omdat er nog van die oude leiders rondlopen, heb je nog wel een aantal kameraden van hem. Die gewoon uh, in een van mijn repertages zit ook een popsong. Uh, God bless Charles, Taylor. Ja, dat, dat kunnen we even laten dat... horen. Laten we dat dan gelijk maar even doen. We hebben we dat gehad. Even dat, uh, dat liedje. Uh, May God bless you. May God bless you. Oh, wow. ja. Ha vaak in die Ja, dat is thou maar oké, okay, dat, dat is een compilatie die ik maakte. Maar, ja, maar wat liedje, is dat liedje dan? Dat, wat dat is echt, dat dat echt een popsong. Dat is echt uh, door, door een van zijn volgelingen, zijn rechterhand, die ook in rebellentijd tijd al met hem uh, werkte. En later zijn perschef werd. Dus echt de hoogste communicatie. Die man, uh, ja, die, die, die verafgoot hem, hij is mijn vader. En hij zegt ook van, uh, hij trok zijn t-shirt omhoog. Want ik heb een stuk met hem gereisd. in Liberia zei, moet je kijken. Of zijn shirt had hij. Moet je kijken. Een heel groot litteken. Had hij een hartoperatie gehad. En die was dus in die voorkust. En die was dus helemaal betaald door Taylor. Dus dat soort dingen deed hij ook. Maar dit soort mensen, uh, ja, die blijven gewoon... voor mijn idee altijd aan de foute kant staan. Want, ja... Uh, ja. Misschien dat ze nu dan wel een, de, een passend beroep hebben, maar die kennen de macht van het geweer, van ja. de rechteloosheid. Ja, Kijk, dat is een, een niet beter. En één ding is goed van dat hij veroordeeld is, van de, dat het wel een waarschuwing is. Dat zegt iedereen. Als je het komt daar wel op het dat, nieuws, bijvoorbeeld. Ja, het komt ja, wel ja, op het ja. nieuws, maar het, is gewoon, het leven is gewoon keihard. Het land is 15 of 14 jaar lang, uh, allebei die landen dus, die hele regio is gewoon ja, verwoest. Ik bedoel, hè? En, en de Messia Leon speelt natuurlijk mee dat ze daar diamant hebben. Nou, dat is net als olie in landen vaak gewoon een vloek... De, de gewone mensen die profiteren daar dus niet van. Integendeel, ja. in, in die oorlog zijn wapens veel... uh, betaald met diamanten. Natuurlijk. Ja, ja, pot. Oh man, ik heb uh, dagen gezeten bij in die rechtszaal. Dat is echt, nou, hele spannende verhalen ook hoor. Het is natuurlijk, het is allemaal waar. Dus het is gruwelijk om ze allemaal te horen. Maar het potte diamant die gewoon uh, naar Monrovia, naar de hoofdstad van Liberia gingen, zegt men. Maar ja, het is wel bewezen. Ja. Dat is bewezen. Nou, nou, ben jij heel vaak in dat land uh, geweest sinds 1993. Kom je er. Uh, wat, wat is er nou gebeurd. Uh, dat je daar eigenlijk elke keer. Maar weer verslag over hebt gedaan. Ja. En bent teruggegaan. Wat heeft je zo gegrepen? Kijk, 93 is 20 jaar geleden bijna. Dus toen was ik nog een heel jong journalistje. En toen ben ik gewoon in, in, in een. In een de, de aftermath, hoe noem je dat, de nasleep van de massamoord terechtgekomen... in een vluchtelingenkamp waar ik op vrijdag was geweest om rijst uit te delen. En ik zat in de hoofdstad Morovia en dat was een, een, een enclave... waar de West-Afrikaanse vredesmacht de orde bewaarde. Maar de rest van het land was gewoon een complete chaos. Charles Taylor zat in een heel groot deel, Greater, uh, Greater Liberia heette dat. Daar hadden ze uh, andere facties zaten daar, die hadden gewoon echt wat je hoorde... Het voetballen met hoofden, echt vreselijk. Met, met darmen uh, hadden ja. ze, ze Heb ik dus niet gezien, want ik zat in die enclave. Maar er zijn gewoon barbaren die enclave binnengekomen. En hebben. Uh, ik heb persoonlijk toen 72 lijken ja. geteld. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje uit een van die reportages... die jij daar toen gemaakt hebt. Jezus, een heel jong meisje. Ligt hier, heel mooi een meisje van de jaren 16. Ze hebben de deken van haar afgeslagen... Dit zag ik toen ik in 1993 Liberia bezocht. En ze is in een achterhoofd geslagen met een, met een machete. Ik telde meer dan 50 vermoorde mensen. Het ligt in een plas bloed. De meerderkracht over de heen. Het is gewoon niet te geloven. Het is madness. Het kwaad bleef in Liberia, in Sierra Leone. Ik ging naar huis. Ja. Dat schrijpt mij nog steeds aan, hoor. Het is gewoon echt heel lang geleden en het was een cassette in die tijd. Maar ik kon niks anders dan, dan gewoon daar rondlopen... en met mijn ogen beschrijven, of met mijn stem beschrijven wat mijn ogen zagen. Als een soort zombie. Ik, ik, werd ook, ik was de enige blanke journalist daar. Die pers lag eigenlijk een beetje op zijn gat... En uh, ik werd gewoon opgehaald in het interview wat ik aan het doen was... door de West-Afrikaanse vredesmachten. We zaten in een busje. En die journalisten, die lokale journalisten... zaten om half elf ochtends op zondag aan de whisky. Maar wist ik veel. Ik was echt een groentje, hoor. Ja. We waren echt gewoon in een soort helhol hell, uh, gestapt. Ja, maar dan kom je daar binnen. En, en dan, ik bedoel, dan ben je zo'n beginnend journalist, eigenlijk nog maar een jonkie. En, en dan zie je deze groenlijkheden. Hoe doe je dan verslag? Ja, dus gewoon die bandrecord laten lopen. Ik heb ook foto's gemaakt, maar je hoort dat ik in een soort trance ben. En ik, ben, ik, ben, ik, ik was behoorlijk geschokt. Maar het fascineerde mij achteraf wel... van als het mij al zoveel doet... ik ga terug naar een maatschappij waar de politie is gewoon de politie. Je hebt uh, straf, er zijn regels. Je wordt niet van je bed gelicht. Uh, je wordt niet verkracht. Je wordt geen uh, ledematen afhakken, was vooral uh, Sierra Leone. Maar er is nog enige recht en... Hoe kunnen die mensen daar in godsnaam doorleven? Daar, en dat is een, iets wat altijd in mijn achterhoofd is gebleven. Wat, dat kan je nooit begrijpen. Nee, want wat... Je, je zegt ook aan het eind: eh, ik laat het hier achter, ik, ik ga weg. Maar dan kan ik me ook zo voorstellen, dan kom je terug en dan, dan stap je je gezin erin, want jij hebt ook twee kinderen. Toen had ik nog geen kinderen trouwens, zo jong was ik nog. Oh, ja, ja oké. Okay. <laughs> nou, maar goed, je, je, je, je komt terug en je gaat weer met ja. je gewone dagelijkse leven hier verder. Kan dat eigenlijk wel, als je zoiets hebt gezien? Ja, ik weet het niet. Ik had er gewoon. Het enige wat ik dacht, ik ben journalist, dus het gaat mij redden om zoveel mogelijk dat verhaal naar buiten te krijgen. Dat heb ik ook inderdaad op de internationale media. Uh, ik had, uh, want er was geen televisie, maar iemand had wel een video gemaakt. Die, weet je wel, die is in een archief bij Reuters. En ik heb, ik heb gewoon heel veel van me afgeschreven en gedaan. En ik heb ook dat geld allemaal niet als, als een doelgoeder... of een, een filantroop of zo. Maar ik heb ook al dat geld wat ik aan dat bloed verdiend... had ook weer teruggestuurd naar Liberia. Want ik, ik was daar gewoon om een NRC-verhaal te schrijven... En een, en een radioreportage. Dus we hebben uiteindelijk... van dat geld uh, en met vereende krachten van Liberianen hier in Nederland... en hele goede Nederlanders die weer voor Liberia, Liberia dingen deden... hebben we een gehandicapt meisje hier naartoe gehaald... die in de steek gelaten was toen haar ouders moesten vluchten. Weet ja. je? Dus ik, ik had wel het gevoel van, ik wil dat geld niet. Want nee. je, je kan heel veel geld verdienen hoor, met gruwelijkheden. Ja, nee, <laughs> dat, dat geloof ik onmiddellijk. Uh, uh, uh, het heeft ook een hele tijd geduurd voordat je weer echt terug bent gegaan. Hè? Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb heel lang natuurlijk dromen gehad en weet ik veel... Uh, dat, dat is heel. Ja, dromen? Ja, nee, dat is natuurlijk heel heftig. Dat, dat, het is uh, iemand die mij later... Iemand die ook zo'n soort trauma... Ik, heb, ik zeg niet dat ik een trauma heb, maar je kan het niet controleren. Dus het popt op. Hij zei ook, het is net als een pinballmachine... Weet je wel, waar dingen gewoon omhoog schieten. Dus ik heb er heel lang gewacht voordat ik durfde. En toen ben ik in 2000 gegaan en toen... Uh, was de hele president en hij was in 97 met applaus van of met uh, felicitaties van de Europese Unie was hij. Uh, ik heb dat telegram ook gevonden. Ik bedoel, heel vreemd. De Sierra Leone komen, de Britten zich ermee bemoeien en he, de Engelsen, het stuk voormalig protectoraat van Engeland. De, de hele wereld bemoeide zich ermee. Er is een, een tribunaal. In, in Liberia dachten ze van, nou ja, oké, okay, verkiezingen leuk. Uh, ze waren eerlijk. Ja, en als nou, ze waren was helemaal niet eerlijk, want 75% van de mensen stemde op hem. En dat was puur omdat hij had gezegd... ja, ik ga de bush weer in als jullie mij niet kiezen... Ja. ja, wat wil je dan? Jij hebt toen ook geprobeerd om hem uh, te spreken te krijgen, hè? Ja, ja, ja. Nou. Is dat gelukt? Nou, ik zat heel dichtbij. Het was namelijk zo dat ik in 1993 in bij die massamoord... was ik de enige, was ik de enige uh, die uh, uh, verslag had gedaan op de BBC. En ik heb dat gebruikt, van, want dat had hij weer gebruikt. Van, zie je wel, mijn mannen konden het niet zijn... want die westerse journalist zei dit en dat. Dus ik heb dat gebruikt om dichtbij hem te komen. En ik had op een gegeven moment wel een afspraak... Maar uh, op dat moment uh, werden de drie buitenlandse journalisten die daar waren... Uh van Channel 4 onder andere, die werden gearresteerd. Dus ik, ik, ik was toen heel erg bang, want hij was heel paranoia. De oorlog was weer uitgebroken in het Noordoosten, en hij Noordwesten. En hij was gewoon omringd door veiligheidsdiensten. Ik heb daar ook gezien mensen die gewoon uh, van een van zijn bodyguards... zo'n zo gun op, op, op zijn slaap kregen, weet je wel. Echt, het was een soort cowboy... Uh, ja, dus je bent gewoon vlucht, kan... vluchtje weer weggegaan, of niet? Nou, je gaat inmiddels contacten binnen zijn kringen. En daar zitten ook best goede mensen bij die... die idealisme hebben. Nee, dat is echt waar. Die proberen dan die macht te gebruiken om de mensen een beetje te helpen. Zo iemand had ik ontmoet op een feestje bij een nichtje van de president. En uh, die man heeft mij toen ik in de rij stond te zweten van... oh god, met mijn, mijn datjes allemaal van ik moet het land uit... kreeg ik opeens een klap op mijn rug en daar stond die aarder. En die zei van... oh joh, je, kom op, ik uh, lood je wel even naar buiten. En toen nam hij me mee naar de VIP-room. Daar stond ook een hele fanfare, want de president van Nigeria kwam op bezoek. Op Bas en Joe. En ik kreeg gewoon champagne en ik werd keurig uitgewuift terwijl ik gewoon hele, ja, een tas vol met, met onder andere een paar bandjes had... die nou echt niet uh, zo lovend waren of hele... Nee, goed. Nou, je zit hier gelukkig... We hebben het er heel vaak over gehad. Ik als presentator altijd veilig en droog in zo'n uh, wat uh, warme, uh, te warme studio, en jij altijd maar weer met je dartjes en, en je uh, apparatuur op pad. En daar had ik altijd heel veel en heb ik nog steeds bewondering voor. Jacques Niemaris, dank je wel van het programma VPRO Bureau Buitenland. Goed, dit was twee dingen alweer voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie. TweeDingen.nl. U kunt ook twitteren @TweeDingen en zo dadelijk op deze zender NOS langs de lijn met Robert Meder. Maar nu eerst de hoofdpunt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 Voor het eerst is de paus ingegaan op de Vatileaks-zaak, Die draait om het lekken van vertrouwelijke pauselijke documenten naar de media. Vrijdag werd de butler van de paus opgepakt met zulke documenten. Paus Benedictus zei in een toespraak op het Sint-Pietersplein... dat de gebeurtenissen van de laatste dagen hem verdrietig hebben gemaakt... en dat het geloof troost biedt. En de IND moet een asielzoeker naar Nederland terughalen... omdat hij naar het verkeerde land is uitgezet. De Somaliër was in de asielprocedure afgewezen omdat hij in het bezit was van een paspoort uit Tanzania... werd hij naar dat land uitgewezen. Achteraf bleek het te gaan om een vervalst paspoort. Als de man terug is in Nederland, moet hij opnieuw de asielprocedure volgen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, ook wij lopen warm voor het EK. We hebben er zin in. Uh, Nederland, slauwe keien. hopelijk wordt het wat beter dan de laatste keer. Vol goede moed gaan we naar Bar Stigler en Jack van Gelder. Heren, goedenavond. Goedenavond, van harte welkom vanuit de Rotterdamse Kuip. Waar de sfeer, uh, zoals uh, altijd eigenlijk, zeker voor de aanvang van een interland, uh, geweldig is. Het is uh, zonovergoten geweest. Zojuist is de seizoen achter uh, de tribune verdwenen. En uh, hebben beide keepers en spelers eigenlijk uh, geen last van de zon. Alhoewel de Slovaakse doelman Muka heeft nog een klein reepje zon in het gezicht. En laten we hopen, Chauvinitsis so als we zijn, dat hij daar in de openingsfase meteen problemen mee krijgt. Slowakije eenmaal tegenstander van het Nederlands Achtste finale van het wereldkampioenschap. Nederland won met 2-1. En het Nederlands elftal vanavond uh, in een opstelling die er een beetje gaat uitzien als zijnde de ideale opstelling uh, van de Bondscoach Bert van Maarwijk, Bas. Ja, Stekenburg in het doel. De achterhoede met van de Wiel, Heitinga, Bauma en Schaars. Die dan vanavond mag laten zien wat die waarde is als linksback. Op het middenveld van Bommel de Jong. Daarvoor Robben, Snijder en Affelay. Waar dus opvalt dat Affelay een basisplaats krijgt. En in de spits van Persie. Terwijl de DJ vergeet de muziek uit te zetten. Maar de wedstrijd inmiddels op de achtergrond begonnen is. Um... Vroegtijdig einde aan het experiment met Van Persie en Huntelaar in het elftal. Er is een keuze gemaakt. Huntelaar zit op de bank. Er is een keuze gemaakt. Van de Vaart zit op de bank. Afvallee heeft zijn plekje. Kuit zit op de bank. Terwijl de eerste de beste bal naar voren van uh, de Slowaken meteen een probleem oplevert. Want de knallende van Oranje twee behoorlijk met de koppen tegen elkaar. Bouma en Heidinga. En nou kunnen we veel hebben. Maar problemen daar niet meer. Nee, zeker niet. Omdat uh, Matthijssen natuurlijk uh, al geblesseerd uh, is afgehaakt de wedstrijd, uh, of in de wedstrijd tegen Bulgarije. Zijn het nu uh, de twee uh, centrale verdedigers die in de openingsfase meteen in de aller allereerste minuut tegen elkaar aanknallen. Op een meter of twintig van het doel van Stekelenburg. Uh, de bal werd uh, diep gespeeld en Bouma wilde hem naar de zijkant koppen en Heitinga wilde hem de andere kant op koppen. En het ziet er naar uit dat met name Bouwma de meeste problemen heeft. Want ze knallen knalhard met de hoofden tegen elkaar. En uh, dat is een hele vervelende, want Bouma krijgt hem met name op zijn slaap. Daar waar uh, Heitingham op zijn voorhoofd krijgt. Bauma ligt nog even. Heitinga zit op de knieën. en uh, Een heel gek en vreemd en mal begin van uh, een wedstrijd. Waarin met name Bauma last heeft uh, van zijn kaak. En even lijkt weg te zijn. Terwijl Matthijs uh, op de bank zit. Die gaat absoluut niet invallen. Maar die zit te kijken naar datgene wat er aan de hand is. En met name uh, Bauma maakt een uh, zeer aangeslagen indruk. Heitinga staat weer. Inmiddels uh, zijn thuis bij de families viergever en de vrij mensen al enthousiast bezig met het inpakken van een koffer. Wat zal je gebeuren dat je na Matthijs en de problemen met de hemstring... waarvan we nog altijd hopen dat het meevalt? Ja, de dokter vraagt nu, dokter Goudswaard, aan, uh, aan Bama. Hoe gaat het? En hij zegt ook heel duidelijk... als het niet gaat, onmiddellijk een seintje geven naar de kant. Dan ga je eruit, want we nemen geen enkel risico... Ik denk, laten we hopen dat het meer de schrik is uh, dan uh, dat het uh, echt iets heel vervelends is. Maar het is een onvoorstelbare knal. Want Bouwman wil de bal terugkoppen richting Stekelenburg En Heitinga wil de bal over de zijlijn koppen. Daar staan uh, nu beide heren. Dat betekent dat uh, bij de eerste corner die uh, het gevolg is van de botsing... de Slowaken tegen negen Nederlanders staan corner wordt genomen door een oude bekende, Miroslav Stocht. Die neemt hem kort. Ja, vrije mensen genoeg om uit tweede lijn te schieten. Er komt een voorzet. Er wordt op het doel gekopt. Die bal komt op de lat. Stekenburg kijkt en ziet dan nadat de bal wordt teruggekoppeld door Van Bommel. dat hij hem kan vangen. Dat er bovendien van de Slowaak al eentje buiten het spel stond ook. Ik denk dat Hamzyk degene is die op de lat kopt. Ja. Ja, als er nou zo ongelooflijk veel mensen van de tegenstander in het veld staan. En zo weinig van jouw elftal. Dan moet dat een keer lukken. Het is inderdaad de Hamsik, de speler van Napoli. Heidenga komt er weer in. Heidenga komt terug, daar het applaus voor. En ook Bouma zegt ik wil wel weer en het komt er ook weer in. Nou, laten we dan maar hopen dat dit betekent na twee minuten dat de schade aan die twee heren meevalt. Oranje uh, ontsnapt op dat vlak. Ja, en met de bal op de lap, maar dat is eerlijk gezegd wat minder belangrijk. Ja, gek is dat. Hè? Je kan alles bedenken als coach. Maar het zal toch gebeuren in een hele belangrijke wedstrijd. En het zal toch schadelijke gevolgen oplopen meteen voor je, je hele centrale duo achterin. Maar goed, uh, de heren staan weer. En graag geeft de eerste goede lange bal richting uh, Van Persie. Van Persie probeert door te koppelen, Lukt uiteindelijk niet overname is van Pekkerik En Pekkerik uh, dan via Hubuchan uh, naar de linkerkant van het veld. Waar het opjager is van, van de Wiel. Waar Van de Bommel erbij zit. Van Bommel neemt meteen... De bal van de tegenstander af. Speelt de bal binnenkant, bek richting uh, Robben. Robben met een eerste mogelijkheid, dat niet. Want er zit een beetje tussen. En Nederland uh, in de openingsfase ook meteen op een gelijke stand. Wat corners betreft. Goede actie, goede bal uh, binnen doorgegeven. En Robben neemt de corner met de linker van de rechterkant. Hij gaat en Bouma melden zich uh, gewoon nu in het strafschopgebied van Slowakije. Daar waar Robben inderdaad de hoekschop gaat nemen. Zal een indraaiende bal worden vanaf de rechterkant. Uh, drie minuten op de klok, 0-0 stand. En Robben slingert die bal voor. Komt bij de tweede paal. Bouma de lucht in. En daar is ook De Jong. De Jong komt. Maar de Jong kopt de bal een halve meter naast. Zo is ook aan die kant een behoorlijke mogelijkheid te noteren. En gebeurt dat dus ook uit een hoekschop. Nou, zal je los van het feit dat je echt geen verdedigers meer hebt... zou er iets met Heitinga of Bauma echt Boe gebeuren Boe Loewes kunnen ze zijn niet klaar, verder. Hè? Jawel, maar ook als je kijkt naar koppers... zijn dat natuurlijk wel gerenommeerde koppers. Zeker, inmiddels. zeker. De doeltrap is van Jan Mooka, de speler van Everton. De keeper die knalt de bal op de helft van het Nederlands elftal. Waar meteen Bouma een volgende kopduel aan moet. Wint hij niet. Hamziek won hem. Maar Schaars kan dan... De wegvallen bal oppakken. En met Avelai is het balbezit aan de linkerkant van het veld. Avelai, enig risico, want die bal die komt in het hart van de Nederlandse verdediging. waar hij die gaan moet verlengen. En van de wiel de bal terug moet spelen naar Stekelenburg. Dus die in de voorbereiding zijn eerste wedstrijd vorm. en krul. in de eerste twee wedstrijden respectievelijk tegen Bayern, München en Bulgarije. Van Persie probeert erbij te komen. Raakt de bal kwijt. De jong probeert over te nemen, lukt ook niet. Dan gaat de bal doorkomen richting Hamtzik. Die kan er niet bij komen. Bauma zit er dan bij. En Stekelenburg helemaal in het rood gestoken. Knalt de bal naar voren. Kan Van Persie de bal onder controle krijgen? Nee. Hij verliest het kopduel van Salata, maar de overname is op het middenveld bij Snijder. Snijder draait en geeft de bal even terug richting De Jong. Die kijkt of er iemand achter zich staat. Die staat er niet. Dus kan de bal naar captain Van Bommel. Van Bommel naar de rechterkant openen richting Van de Wiel. Van de Wiel, die een meter of tien over de middenlijn staat. De bal terug speelt naar Van Bommel. Van Bommel laat hem onder zijn schoenen doorlopen. Dat doet hij bewust overigens. Komt de bal bij Heid, die gaat terecht. Heid, die gaat Bouma. Staat eigenlijk iedereen stil. Dat was afgelopen zaterdag ook een beetje het probleem dat er weinig beweging was. Nu staan er wel de spelers voor om te bewegen met Robben en Aflaai aan de zijkant. Snijder staat heel diep nu weer naast Van Persie. De bal nog steeds achterin rustig rond aan de tikken. Nou ja, rustig. maar verspeelt hem bijna in de drukte die ontstaat omdat de Slovaken wat storende werk verrichten. Dan gaat de bal terug naar Stekelenburg. Stekelenburg opent dan naar de andere kant naar van de wiel. Van de wiel terug naar Heitinga. Het gebeurt dus allemaal nu op de helft van de, het Nederlands elftal, nog voordat de middenlijn serieus in zicht komt. Bouwman durft niet te openen en speelt maar weer terug naar Heitinga. Heitinga uh, naar, ja, naar wie? In dit geval uh, naar Robben. Robben naar Van der Wiel, de hoofd van de middenlijn. Weer terug naar Heitinga. Heitinga die, uh, prefereert om de bal te geven naar Robben. Robben Robbe in de bal gekomen. Kan uh, misschien een actie gaan ondernemen met Avalai. De van de middencirkel, bal heeft teruggespeeld naar Bauma. De Linkerkant heeft wat ruimte. Bouwman prefereert de bal naar Heitinga te geven. Heitinga met uh, een actie die uh, in ieder geval de bal over de middellijn brengt. Van Bommel, Van Bommel naar Van der Wiel. Van der Wiel weer terug richting Matthijsen uh, Of uh, Matthijsen richting Bauma. Bauma dan uh, richting Schaars, ik ben het zo gewend. Heeft uh, 44 van de 46 in de lans onder van Marwijk meegedaan Matthijsen Is nooit geblesseerd, zei hij. En dan nu zal het absoluut misgaan wellicht uh, voor hem. In die uh, misschien wel eerste twee weken van het EK. Of gaat het helemaal mis? Laten we hopen dat hij er op tijd weer bij is. Een belangrijke steunpilaar. Bal bezit bij De Jong. De Jong geeft de bal naar de linkerkant van het veld. Waar voor Bommel de bal loopt lopen voor Schaars. En Schaars, die kijkt. Maar inderdaad, wat je net al zei, weinig beweging zonder bal. Heidricha bedankt dat hij de bal van Schaars krijgt. Maar Nederland schiet er geen meter meer op. Lange fase van balbezit voor Oranje dat wel. Maar het is aftasten. Je mag het omsingelen noemen. Maar omsingeling zou toch uiteindelijk een doel moeten hebben om eens wat gaten te schieten in de omheining. Dat is nog niet gelukt. Nu verspeelt Oranje Trout van Middellijn bijna de bal. Wordt dat hersteld. Op het middenveld door de Jong krijgt Van Bommel de bal. Nu ligt er wat ruimte bij Affalay. Van Bommel heeft dat gezien. In één keer komt de bal naar Afalai die aan de linkerkant loopt. De bal een beetje ongelukkig aanneemt. Dan een dubbele schaar in huis heeft. Aan de linkerkant er langs wil. En bal. eigen goal. Afalai geeft een voorzet die door een van de Slovaakse verdedigers ongelukkig van wordt veranderd. Daardoor staat doelman Moeka op het verkeerde been. En noteren wij een eigen doelpunt van Cornel Salata. Speler van FK Rostov. En staat dankzij die goal al na zeven minuten... Het Nederlands helft al op een 1-0 voorsprong. Het We de werk dus van Affalay en uh, ja eigen goal. maar die tellen ook heet dat en oranje voor. Uh, het belangrijke is nog dan uh, dat die bal erin gaat wat natuurlijk goed is uh, voor uh, de stand en de statistiek is dat Avila meteen in zijn eerste actie uh, een uh, beweging maakt waar hij door die uh, om zijn verdediger heen gaat en een uh, in ieder geval uh, voorzet geeft met gevoel die dan in dit geval niet door een Nederlander erin wordt getikt maar uh, door een uh, Slovaak in eigen doel Avila dus 124 minuten speelde hij slechts uh, in het elftal van Barcelona dit seizoen lang geblesseerd geweest Wordt als een van de allerbelangrijkste aller spelers gezien door Bert van Marwijk. Hij hoopte dat hij op tijd fit zou zijn. Hij oogt in ieder geval fit. Dat zei Guardiola ook in zijn rapportages richting Van Marwijk. Maak je geen zorgen. Hij is scherp, hij is fit. En dus een belangrijke waarde voor het Nederlands elftal. Hij stond aan de basis van de eerste treffer. Salata tikte hem uiteindelijk in. Nederland op een voorsprong. De bal zit voor de Slowaken nu via de andere centrale verdediger, Hugo Chan Die de bal terugspeelt op zijn doelman. Ook een beetje ongelukkig trouwens. Van Persie loopt daarop door. De bal ligt nu bijna op de achterlijn. Keeper trapt in de middencirkel, is die bal prooi voor Van Bommel, laat hem eigenlijk in één beweging en de aanname meteen vallen voor Robben. Die de bal moet terugspelen op de eigen helft, dan komt er een korte combinatie op het middenveld waarbij uiteindelijk Robben de bal weer krijgt, maar in de middencirkel staat. En dan maar eens moet kijken waar hij met die bal naartoe kan. Breed, dat zou kunnen naar Schaars, dat gebeurt ook. Afvallei komt dan naar de bal toe, maar juist op dat moment laat Schaars de bal over zijn voeten heen rollen. Misschien is dat toch een beetje de plankakkoorts ook met de basisplaats van Schaars, waarbij hij toch het gevoel zal hebben dat hij het vanavond moet laten zien. Zoals we afgelopen zaterdag natuurlijk zagen dat Willems, hoewel hij een stuk jonger is, heel veel plankenkoorts had. Oeh, uh, jammer. goede bal buitenkant rechts. Uh, Snijder naar uh, slordig balverlies op het middenveld van Goede. De grote donkere centrale middenvelder spelend bij Freiburg van Slowakije. Maar uh, de omschakeling uh, was goed en uh, de bal was net iets te scherp. Opbouw uh, van vanuit de verdediging van Hubelcan. naar uh, Hamšík, uh, de grote man van deze ploeg. Goede dan uh, even aangespeeld en via het centrale duo Salata komt die bal terecht bij de rechtsachter. Salata weer even terugspelen naar Moeka. Terwijl Snyder een beetje gaat jagen. Moeka daardoor die bal hoog trapt. Waardoor het tijd een prooi zou moeten zijn voor verdedigen. Bouwman maakt een kleine overtreding. Maar wordt niet bestraft omdat in eerste instantie het balbezit blijft voor de Slowaken Met Bakos. Maar uiteindelijk is het heel rustig afluid die de bal terug speelt naar Stekelenburg. En kunnen we in ieder geval uh, rustig constateren dat Heitinga en Bouma aan hun botsing in de eerste minuut geen schadelijke volgen hebben overgehouden. Alhoewel Vlaar en Bouleroos nog steeds bezig zijn met in ieder geval opwarming. Goeie bal van Van Persie. Rand 16 meter gegeven naar Avalai. Avalai verspeelt de bal. Goede zit ertussen en speelt de bal dan uh, over uh, de zijlijn inworp voor het Nederlands elftal. Maar Nederland start in ieder geval leuk. Nou, het voordeel is in ieder geval dat met mensen op de zijkant die de diepte kiezen... ...Oranje in ieder geval nu ook aanspeelmogelijkheden heeft op het moment dat het daar in het midden de bal heeft. Dat vond ik zaterdag eigenlijk echt het grootste probleem. Iedereen wilde de paas geven, maar niemand wilde hem ontvangen. En dat is nu toch echt anders. Dat ja, staat er over ruimte. Alleen ontvangen in de positie hè? niet met diepgang. Nee, exact. En ja. dat zie je nu met Robben afvalleid wel. Dus dat maakt het spel totaal anders ineens. Nu een korte combinatie door het midden. Waar uiteindelijk dan de ruimte die aan de rechterkant openvalt, wordt ingevuld door van de Wiel. Van der Wiel een korte combinatie met Robben. Van der Wiel krijgt de bal terug. Geeft hem dan toch weer aan robben. Dat gebeurt allemaal op het punt van het strafvergebied van Slowakije. Vallend wil Robben dan een voorzet geven. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij wil een voorzet geven. Maar valt dan komt hij die de Gelukje nog bij de voeten van Van Persie. En die maait hem een metertje over. Alsof hij er zelf wat van schrok dat die bal daar ineens voor zijn voeten kwam. Nadat Slowakije hem even had overgenomen. Maar het duel verloor op 25 meter van het doel. Met een boog ineens voor zijn voeten. Dan wilde hij hem even nemen. Ik heb het idee dat die over. bij Arsenal er altijd in gaan. Nee nee nee, nee, nee, nee. nee. Maar snap je wat ik bedoel? Hij heeft wat dat betreft. Dit is echt een bloedkans? Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ja, oké. Okay. Oké, okay, uh, de doeltrap is van, uh, van Muka en uh, het was in ieder geval wel een uh, goede actie van het Nederlands elftal en de kans is voor Van Persie. Moeka uh, trapt de bal naar voren. Opvang uh, ter hoogte van de middenlijn is voor Bouma. Pekker kan dan overnemen, de rechter Speelt de bal diep waar uh, hard gesprint moet worden, maar ik denk uh, enigszins zinloos dus toch. Terwijl gaat de bal scherp terug speelt richting Stekelenburg. Die de bal speelt richting Middellijn. Waar uh, wordt gekopt door Salata. De overname is voor Baum, maar Die had veel meer tijd. Daar moet uh, gecoacht worden. Er stond niemand meer in zijn rug. Kopt de bal nu vrij paniekerig over de zijlijn. Inworp halverwege de Nederlandse helft. Voor uh, de Slowaken. De Slowaken dan uh, via het hart van de verdediging met Hubokan. Of Hubochan, wat zeggen we? Ruben Chan, Chan. oké. Okay. Balbe zit dan aan de linkerkant, waar Swento er eerder bij is. Dan Robben die klaagt over het feit dat er enige precisie ontbrak bij het Pasen in zijn richting. En Peckerik ongeveer de hoogte van de lijn speelt de bal even terug en doet dat richting Salata. De man dus van de eigen goal vroeg in de wedstrijd naar die voorzet van Terug naar de doelman Moeka die ziet dat Snijder wat doorloopt en dan de bal een tik geeft en die moet er op het hoofd komen van Bouma. Dat gebeurt er ook voor de middenlijn. Bouma krijgt de bal terug, komt goed voor zijn man dan in zeg maar het tweede deel van het de duel en Aflei krijgt dan een schop tegen Zagillespezen van achteren van Bakos. Dat is de zeg maar, enige diepe spits van Slowakije, dat formeel ook in een 4-2-3-1 speelt, net als Nederland. Maar dat oranje de bal heeft wel heel diep inzakt eigenlijk met z'n allen. Dat is logisch ook. Vrij schop voordeel Nederlands al. Heitinga heeft de bal gekregen. Bouwma krijgt hem vervolgens in de breedte. Nou loopt Schaars weg. Aflijken op naar de bal toe. Daar schrikt niemand van, behalve Bouwma, Want die speelt de bal de andere kant op. Speelt hem richting Heitinga. Heitinga naar Van der Wiel. Van der Wiel terug naar Heitinga ga kijkt ongetwijfeld richting Bouwmaat. Het is wel leuk. Wij gaan binnenkort werken met het EK-lab bij de NOS. En daaruit blijkt, men heeft een hele hoop wedstrijden al in statistiek gebracht van alle ploegen die mee gaan doen aan het EK. En de twee ploegen die het meest tussen de twee centrale verdedigers de bal pasen zijn Nederland en Rusland. En laten die ook nou een Nederlandse bondscoach hebben. Uh, dat is wel heel opvallend. Heel weinig ploegen doen het. Die spelen eigenlijk veel meer de bal snel het middenveld in. En dat is iets wat Nederland ook wel eens uh, wordt verweten. En dat komt volgens Kruijf dan ook bijvoorbeeld, omdat je met een tweemansblok ervoor speelt. Maar voorlopig uh, houdt Van Marwijk daaraan vast, uh, is hij wat dat betreft heel consequent laten we wel zijn. Uh, Nederland is daar tweede van de wereld mee geworden. Een diepe bal wordt gegeven waar Schaars de bal kopt. Voordat er enige gevaar kan komen van stof Dan probeert Avelay langs de man te komen en lukt dat niet. Omdat uh, Pekka die kan overtreding maken. En als hij het niet had gedaan was Guéder dat volgens mij van plan geweest. krijgen we een vrije trap voor het Nederlands helftal. Te de hoogte van de middellijn. Dan is het Schaars die de bal goed speelt naar Van Bommel. Van Bommel uh, verwachtte hem eerlijk gezegd niet. Maar kan dan wel goed en hard openen richting Van de Wiel. Die de bal dan laat lopen omdat hij denkt dat Robben hem pakt. Vreemd misverstand en ook uh, vreemd op geanticipeerd staat uh, de coach van Slowakije uh, daarop. Uh, het zijn, is een tweemanscoaching, uh, maar één kennen we heel goed. Stanislav Griga, die ooit bij Feyenoord speelde, is een van de bondscoaches aan de Slovaakse zijde. Balbezit in ieder geval voor de Slowaken maar hoe lang duurt dat? Niet lang, want Sneijder heeft hem weer te pakken. Griga natuurlijk uh, inderdaad hier gespeeld in de Kuip. Terugkeer dus in de Kuip voor hem, dat is wel leuk. Twee seizoenen in het uh, begin van de jaren negentig. Wat zal bijzonder zijn voor hem om hier weer eens een kijkje te nemen. Volgens mij ooit de eerste doelpunt te maken in een supercupwedstrijd toen het nog PTT uh, Telecom Beker heette. Ja, volgens mij wel. Telecom Cup, volgens mij zelfs. Ja. Oh, mooi. Over Cup gesproken. Balbezit voor Snijder. die verspeelt hem, gaat liggen, willen een vrij schot, die krijgt hij niet Dan wordt toch gelanceerd aan de rechterkant. Nou ja, daar is Schaars nog bij, toch opent dan meteen met een diep bal op Bakos. De spits, maar die bal is uh, totaal uit het lood, komt helemaal bij de zijlijn uit. Bakos is blij dat hij hem kan binnenhouden ook, maar zoekt dan steun bij Bresna niet. Dat is dan zeg maar de stoch aan de andere kant van het veld, links. O, o, Oranje neemt over. Balletje van Robben naar Sneijder. Sneijder wil hem ineens verleggen naar de linkerkant. Affelai. Van Persie waait uit naar de linkerkant. Krijgt daar nu de bal mee. Staat niemand voor het doel. Ja, Van Persie, wat moet je dan? Een actie maken en schieten. Wachten, dat kan ook. Nog een actie. Oh! Prachtig oh! meegegeven aan Affelai. En de bal uit de moeilijke hoek geschoten op Moeka. Wat een wereldactie van Van Persie. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. De bal rustig laten liggen. Twee keer eroverheen stappen. En dan volgens mij achter zijn standbeen langs. Meegeven als een soort hakje. Nee, doet met de buitenkant links. Verdedigen totaal op het verkeerde been. Op Affelai die komt. Nou is daar veel over gezegd, maar die twee, Afelai Van Persie, die hebben zoals dat zo mooi heet één klik. Die voelen ja, nou ja, elkaar goed Ik snap dan. ook wel wat Van Marwijk bedoelt met Van Persie. A ah, is natuurlijk een fantastische voetballer, maar de uh, lopende mensen eromheen... die kunnen de combinatie met Van Persie nou eenmaal mee te maken en dan met Huntelaar. Dus dat snap ik allemaal wel. Terwijl ze toch aan de andere kant weg is en uh, schaars daar tegen moet houden dat er een voorzet komt, dat doet hij niet. Dan uh, laat Van de Wiel de bal eigenlijk tussen twee knieën klutsen... waardoor hij uh, eigenlijk de bal ook nog onder controle krijgt en in de handen kan spelen van Stekenenburg. En is het nu met name kijken vanavond, het zal ook voor Van Marwijk zijn, hoe het met de linksachter gaat. Wordt dat nou Willems of wordt dat nou schaars? Willems uh, vond ik zeker niet onaardig spelen. En in de tweede helft vond ik hem zelfs. In die fase heel goed spelen. Tot hij werd vervangen door Schaars. Die in die wedstrijd, in het restant, geen goede indruk maakte. Maar laten we hopen dat Stijn het vandaag een stuk beter doet. Balbezit nu voor de Jong naar Snijder, De Jong terug. De Jong goed gespeeld. Heel goed gespeeld. naar Van Persie hij raakt de bal kwijt. En dan is de overname er voor de Slowaken. Dat is halverwege de eigen helft. Moet die bal teruggespeeld worden door Hubochan. En dan is het Muka de doelman. Die een beetje in paniek wordt gebracht door Van Persie sterker nog. Van Persie krijgt de bal nog tegen de voeten. En dan ketst hij uiteindelijk hard over de achterlijn. Maar de keeper wachtte zo lang en uh, Van Persie kwam steeds dichterbij dat het uiteindelijk wat de Slovakie betreft net goed afloopt. Moeka gebaart dan van uh, kan ik die bal misschien naar iemand spelen dat ik hem niet zo naar voren hoef te rammen. Want daar zijn we tot nu toe nog steeds mee kwijtgeraakt. Maar hij zal het uiteindelijk toch moeten doen. Terwijl we op de bank zitten te kijken naar een nagelbijtende Huntelaar. Is het Moekaar die de bal naar voren knalt. En weer het wel met Bauma en Bakos. Zolang hij uh, zijn eigen nagels bezig is en niet aan de bondscoach begint. vind uh, ik het <laughs> knagen, allemaal prima. Ja. Nou, die is echt ongelooflijk chagrijnig. Dat geldt denk ik ook wel voor Van der Vaart en Kuyt, Maar voor Huntelaar geldt dat denk ik in grote mate. Want die had nu echt het, uh, zijn zinnen erop gezet. eens en nou kan het allemaal nog wel, maar eerlijk gezegd denk ik dat dit elftal, zoals het er nu staat... los van mensen die er nog niet zijn zoals Matthijs, wel ongeveer het elftal zal zijn... dat er straks ook staat als we tegen Denemarken gaan oefenen. In ieder geval de voorhoede, denk ik dat dit de voorhoede is zoals Van Marwijk hem in zijn hoofd heeft. En zoals hij dat het liefst wil. Ja, waar ook nog een keer mee meespeelt. Het klinkt natuurlijk wel heel gek, want je kiest in principe natuurlijk voor je sterkste elf. En dit zijn dan de sterkste elf op dit moment beschikbaar volgens Van Marwijk. Maar dat ik Huntelaar ook liever van de bank zie komen dan van Persie. Hoe gek het dan ook klinkt. Als, als, als invallen, ja, ja. Dat ben ik met je eens. Ja. Dus dat zijn allerlei dingen die een toch zal overwegen. Pekarik is de man die de inworp kan gaan nemen. 10 meter over de middenlijn en aan de rechterkant van het veld. Weinig beweging bij de Slowaken. Terwijl er nu in de spits Bakos zich aanbiedt. is het hamsiek die de bal aangespeeld krijgt. Hamcik die inmiddels uh, gelukkig weer normaal haar heeft. Want we hebben hem wel met de vreemdste haardrachten gezien. Hanekammetjes hè? Ja, ziet de bal dan uh, helemaal aan de linkerkant bij Svento, de linkervleugelverdediger. vleugelverdediger. in balbezit, uh, goede, goede voetballer, speelt bij Napoli. Dat een goed seizoen ook uh, heeft doorgemaakt. De beker won en uh, ver kwam uh, in Europa. En daarom is hij zijn Hanekam kwijt hè? Toen hij ja. de beker won, zei hij, dan uh, knip ik dat dikmaars af. Ja, even Hanekammen. En dan uh, is het balbezit uh, uiteindelijk voor Salata. Salata centraal achterin, halverwege de eigen helft met Pekariek pekerik dan weer naar Salata. En zo kan Nederland in ieder geval zich hergroeperen voor, nodig, voor zover nodig. de hoogte van de middenlijn. En kan men de Slovaken daar laten doen wat ze willen. Want het duurt ontzettend lang voordat er überhaupt door de Slovaken een poging wordt ondernomen om richting de middenlijn te komen. Ja, een minuut of vijf, zes geleden heeft Oranje wel druk gezet met zeven mensen op de helft van de tegenstander. Dat doen ze nu heel bewust niet, omdat dat nou eenmaal niet gaat een wedstrijd lang. Dus nu mogen de Slovaken het uitzoeken met wat meer ruimte tot de middenlijn, Maar komen ze eigenlijk ook niet verder. Dan op de, zeg maar, de laatste 10, 15 meter van hun eigen helft de bal rond te spelen. Dan moet er een keer diepte komen. Die wordt nu gezocht via Svento. De linkervleugelverdediger. Die wordt meteen opgejaagd door Robben. Daar wel trouwens van de middenlijn. Dan moet de bal weer helemaal terug naar de keeper. En zo blijkt dat Slowakije niet bij machtig is om echt veel uit te richten. Dat is dus één keer wel gelukt met die koppen van Hamzik op de lat. Want toen stond Oranje even met negen man in het veld. Nadat nou, dus in het begin heeft u de radio nu pas aangezet. De heren Heitinga en Bouma met de koppen tegen elkaar knalden. Maar die staan er gelukkig nog altijd. Oranje heeft inmiddels de bal heroverd via Afelai. Die dan maar eens de gelegenheid te baat neemt om in het centrum van het veld te verschijnen. Snijden waait uit naar de linkerkant. Robben krijgt de bal aan de rechterkant. Dribbelt, komt op de rand van het strafgebied en geeft dan de bal terug aan Afelai. Afelai, dat kunnen we in ieder geval al zeggen in die openingsfase van de wedstrijd. is een enorme versterking voor het Nederlands elftal. De weegt goed, is natuurlijk aan de bal buiten gewoon goed. Kan buiten om passeren. Heeft een goede steekpaas. Kortom, Nederland met Rob en Avelai in de vleugel. Is een gevaarlijke ploeg. Bal van, van Bommel. Wordt onder controle gebracht door Avelai. Avelai, snijder. Snijder Avelai. Weer terug naar Snijder. Terwijl Avelai van zijn man wegloopt. Is er enige ruimte aan de rechterkant? Wordt gezien bij Van der Wiel. Van der Wiel heeft dan ruimte omdat Svento een beetje wegblijft. En de volgende man, Bresnaniek, ook niet in de buurt komt. Probeert Van der Wiel om Bresnaniek heen te gaan. Lukt niet, maar kan zich herstellen. En geeft dan de bal Van Bommel. Van Bommel door naar de Jong zo heeft Oranje opnieuw heel lang balbezit en opnieuw staat Slowakije erbij en kan het niet veel anders dan ernaar naar te kijken. Zo ziet het er op alle fronten eigenlijk niet alleen in de score beter uit dan afgelopen zaterdag. Averlay aan de bal, 25 meter van het doel. Snijder overstapje van Bommel zou eens kunnen schieten. Dat gaat van Bommel ook doen, maar die schiet vrij ruim naast, omdat ik het gevoel heb dat de aanvoerder van Oranje niet gerekend had met een overstapje van Snijder. Want als je er nou eentje moet aanwijzen, die bal verliefd is en per definitie iedere bal die ook maar in zijn buurt komt graag voor zichzelf wil hebben, dan is het Wesley Snijder. Maar dit overstapje. Bracht de bal vier meter verder bij Van Bommel. Enfin, het schot. Een uh, meter of anderhalf, twee naast het doel van Muka. Klein kansje. Nou ja, mogelijkheid. Zo is, laten we zeggen, de de... de, de... Dingetjes die we opgeschreven hebben. Kansen en mogelijkheden. Behalve die bal op de lat voor Slowakije. Verder niks. En Oranje, los van het doelpunt, toch drie, vier dingetjes. Heitinga en Bauma staan ook goed achterin kopduels te winnen. Want het is het voornaamste wat ze op dit moment moeten doen. Omdat de ballen van de Slowaken. Dan wel van de keeper. Dan vanuit de verdediging. Hoog worden gespeeld op Ofwel Bakos. Dan wel op Hamzik. Maar voorlopig nog geen enkel probleem voor de defensie van Oranje. Met het balbezit nu voor Heitinga. Heitinga die de bal gaat spelen richting Bauma. Bauma zou dan kunnen en moeten openen richting Schaars. Doet dat ook. Schaars nu. Eigenlijk nog niet zoveel in de bal geweest speelt de bal richting uh, ja, dus Van Persie. Die zich heel makkelijk van de bal af laat zetten. Overname dan via Tchek en uh, dan via Hamzik Hamsik, Hamsik uh, met een goede opening naar de linkerkant van het veld. Waar Stoch de bal heeft en hem voorgeeft. En Bakos kan er net niet bij komen. Uiteindelijk krijgen we dan uh, een uh, actie van Stekelenburg die erger uh, voorkomt. opening uh, werd goed gezocht uh, door Hamzik, Maar uiteindelijk is het uh, balbezit dan voor Van Bommel. Van Bommel, Bauma, Bauma goed doorgegeven naar, naar Schaars. Schaars heeft dan de ruimte gezien bij uh, Avalai. De hoogte van de middenlijn met Gredder voor zich. Goede pas in richting van Persie. Die het lichaam goed gebruikt. De tegenstander van zich af duurt. Bal, uh, balbezit houdt. Nu uh, de bal uh, moet openen. Doet hij niet Dan geeft hem naar Snijder. Snijder mag dan openen richting Avalai. Avalai, linkerkant van het veld. Een beweging. Dan uh, is de tegenstander binnen door de baas. Geeft hij de bal aan Snijder. Kieft hij zelf meteen weer de diepte. Is hij aan speelbaar ook. Nu draait hij buiten om moet hij Pekkerik vervolgens nog een keer voorbij. Dat doet hij niet. De bal weer terug naar Snijder. Komt er een voorzet van Snijder? Die raakt de bal, dacht ik niet goed. Maar hij zal geloof ik bedoeld hebben die bal niet voor het doel te brengen. Maar terug naar Van Bommel. Daar komt hij in ieder geval perfect aan. En dan via de linkerkant. Sneijder en Aflaai opnieuw proberen. Aflaai komt nu op snelheid. Draait weer naar binnen toe. Geeft een voorzet. Zoekt Van Persie. Van Persie met het hoofd. Kan er net niet bij. Aardig idee en aardige mogelijkheid. Maar Van Persie... Je kan niet zeggen, springt niet hoog genoeg. Want de bal van Aflaai komt gewoon een metertje te hoog. Half metertje over Van Persie 1. 22 minuten gespeeld in de Kuip. Oranje leidt 1-0. Aflaai is sterker geworden. Dat is natuurlijk logisch. Weliswaar een tijd geblesseerd geweest. Maar daar waar hij heeft meegetraind en ook vorig seizoen al... Met mensen als, als Messi, als Xavi, Iniesta, al dat soort jongens. Daar word je natuurlijk alleen maar beter van als je het niveau aan kan. En het niveau kan hij dus daadwerkelijk aan. Moeka trapt de bal weer ver naar voren. Dus wordt het weer een kopduel in de verdediging waar een overtreding is. Dan wel een hensbal gemaakt door Bakos of door Hamzik. Hamzik doet dat. En Nederland kan de vrije trap nemen. Ongeveer een meter of twintig voor de middenlijn. Precies op de middenas van het veld. Heitinga uh, maakt uh, een. Uh... Officiële weigering gaat het uiteindelijk dan toch doen. En Bauma geeft de balbezit aan een Die gaat terwijl aan de rechterkant van de wiel staat. Maar de bal nu hard wordt gespeeld richting van Persie. Die laat zich vrij makkelijk van de bal afzetten. Waardoor de overname er is via het middenveld met Brestaniek. En, en die heeft dan een misverstand. Samen met Bakos waardoor de bal over de zijlijn gaat in Nederland halverwege de eigen helft van de rechterkant van het veld een vrije trap kan, mag nemen. Ik dacht dat hij gewoon over de zijlijn ging, maar er was dus ook blijkbaar een overtreding geconstateerd. Balbezit voor Sneijder komt goed in de bal. Avalai is even zijn veters aan het vastmaken, vandaar dat men temporiseert en in ieder geval de linkerkant niet zoekt. Nu dat Avala is veter vastgemaakt, krijgt hij van Schaars onmiddellijk uit dank daarvoor de bal. In vergelijking met het elftal van uh, Oranje dat speelde op het WK tegen Slowakije is er dan in de namen niet zo ongelooflijk veel veranderd. Een blessuretje hier en daar dagen later. Maar dat zijn toch wel globaal nog dezelfde spelers. Bij de Slowaken staan er nog maar vier in het ploeg die uh, er toen ook stonden. Dan moet je wel bij zeggen dat de bondscoach een paar grote namen als Kurtel bijvoorbeeld van Liverpool, maar hij heeft gezegd nou, blijf maar lekker thuis. Ik geloof het wel. Vitek die nog scoorde in die wedstrijd op het WK, die hoefde ook niet te komen. Maar vrij veel nieuwe namen. Nieuwe bondscoach ook. Vladimir Weiss is weg. Dat betekent dat zijn zoon die toen bij de selectie hoorde er ook ineens niet meer bij is. Terwijl nu Stekelenburg een rotbal krijgt teruggespeeld van Van de Wiel. En die ook ongelooflijk onhandig verwerkt. Hoewel je ook eigenlijk dat Stekelburg niet mag kwalijk nemen. Want Van de Wiel moet die bal normaal terugspelen. En dat doet hij niet. En dat levert dan Slowakije een uh, oegschop op. Zowaar. Hij geeft een vrije trap denk ik. Ik weet niet wat hij doet omdat oh, hij hem twee keer raakt of zo? Ik heb... Nee, dan wordt het gezien als, als trusspeelbal. En dan mag je niet met je handen aankomen. En dat nee, deed hij wel, klopt. maar per ongeluk ook nog. Klopt. Het is een vrije trap op 5-meter lijn. Dus de rand van het doelgebied helemaal aan de linkerkant. Ongeveer één meter van de achterlijn af. Iedereen die staat van het Nederlands al nu met de handen voor de zak... zouden we mogen zeggen in voetbaltermen... om direct een geweldige tetter ergens te gaan ontvangen. Want die afstand is heel klein... En uh, daar staan, uh, staat toch bij. Daar staat uh, Hamstiek, neem ik aan bij. En uh, krijgen we dus een vrijheid op op een uh, gevaarlijke positie. Heitinga staat nog even met de scheidsrechter. Uh, Bes Bodorov, de, de Rus. Misschien is het lekker als die bal snel genomen wordt. Dan uh, kunnen we het u nog even laten weten voor, de, voor het nieuws. Komt die bal wel of niet nu? Besdorov, uh, de scheidsrechter staat nog in de muur. Is het uh, buitengewoon spannend en uh, wordt het uh, bijna een cliffhanger? Of hij er wel of niet uh, in zal gaan? Komt die bal wel of niet? Wordt hij nu genomen, ja of nee? Gaat hij er nu wel of niet in? Gaat het nu gebeuren, ja of nee? En hij gaat er niet in. Oh! De Radio 1 Sportsjob, negen weken lang.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 Dit is Radio 1.